11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Door de daling van de huizenprijs is het gemiddelde vermogen van de Nederlanders aanzienlijk gedaald, meldt het CBS. Vorig jaar januari was het gemiddeld vermogen 29.000 euro tegen 33.000 een jaar eerder. Zes op de tien huishoudens hebben een eigen huis. Dat was ook positief nieuws, zegt het CBS. We zien nog wel een lichtpuntje bij de effecten. De aandelen en obligaties die huishoudens bezitten... Die zijn in 2010 wel wat in waarde gestegen. Van doorsnee 13.000 naar 15.000 euro. En 2010 was op de beurs natuurlijk ook een relatief goed jaar. De AIX presteerde dat jaar redelijk goed. En nog meer cijfers. Het aantal miljonairs in Nederland is met ruim 12.000 gedaald. Naar ruim 150.000. De Europese Unie stelt per 1 juli een invoerverbod in voor olie uit Iran. Ook worden de tegoeden van de Iraanse centrale bank bevroren. Volgens diplomaten komen de 27 ministers van buitenlandse zaken... vanmiddag in Brussel bijeen om de sancties te bekrachtigen. Die zijn gericht tegen het Iraanse atoomprogramma. Iran zegt dat het uranium verrijkt voor vreedzame doeleinden... maar het Westen vreest dat het land werkt aan een atoombom.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 En kost de cursist 800 euro. Wij proberen ze in te laten zien hoe hun gedrag gevaarlijk is voor henzelf, Maar vooral ook voor anderen op de weg. En uh, men moet dat eraan inzien. En hopen dat we dan een gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Zodat ze de volgende keer daaraan denken. En als een cursist niet komt opdagen, wordt het rijbewijs ingetrokken. Dan het weer nog. Er komen buien aan, later met kans op hagel en onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of zeven. ANEB ah Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 Zwolle richting Utrecht... tussen Hoevelaken en Amersfoort, 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 De Gids.fm. Met Felix Murders. Dit was het weekend van de polls. Gingrich won van Romney. En de SP is nu bijna twee keer zo groot als grootste PvdA. Nou, volgens de laatste peiling ben ik al jaren de grootste van de redactie. Maar dat haalt het nieuws nooit. Goedemorgen. We gaan een cursus beleggen doen dit uur. Want er gaat veel mis op de beurs. Doordat beleggers zich meer baseren op de winst die ze in het verleden maakten... dan op de reële situatie van dit moment. Dat vindt tenminste Arvid Hofman, econoom. En hij kan het weten, want hij heeft het onderzocht. U hoort hem zo meteen. En ook maken we de balans op na drie weken aandacht voor de het -Wiege polder. Wie gaat de strijd winnen daar? De boeren of de buitenlui? Met andere woorden, blijft het polder of wordt het weer water? En weet u wie trus.nl is? Nee? Dat is de site waarop Unilever zijn huishoudelijke artikelen aan u slijt. Zonder tussenkomst van de supermarkt dus. Een groeiend fenomeen, onder de aandacht gebracht door reclameman Charles Borgemans. En wilt u bij ons winkelen? Surf naar de Vandaag praten de Europese ministers van buitenlandse zaken over de olieboycott tegen Iran. Dit omdat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een kernwapen. Maar zo'n boycott kan voor individuele Europese landen grote gevolgen hebben. Zo heeft Griekenland steeds dwarsgelegen, omdat het meer dan andere landen afhankelijk is van Iraanse olie. Ik praat erover met vvd buitenlandwoordvoerder Handenbroeken. Broeke. Minutenbroeke, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meurders. Griekenland ging lange tijd niet akkoord met een olieboycott tegen Iran. Ze zijn namelijk voor een derde van hun energievoorziening afhankelijk van Iraanse olie. Zullen ze vandaag wel overstag gaan? Ik denk dat die kans aanwezig is. Het hangt heel erg af of de ministers van buitenlandse zaken... die nu, terwijl wij met elkaar spreken, daar met elkaar spreken... bereid zijn om Griekenland misschien nog een klein beetje de tijd te geven... om de bestaande oliecontracten af te handelen... om daarmee een Grieks veto te voorkomen. Maar nou, ik kan hun twijfel wel begrijpen, u ook. Ik snap het op zichzelf wel. Ik vind ook wel dat de leiders van de Europese Unie rekening mogen houden... met de effecten voor hun eigen bevolking. Zoals we dat ook doen, overigens. Als het over sancties hebben, de effecten voor de bevolking die het dan treft. Maar het belang van deze sancties is dusdanig groot. En um, het handige wat Iran heeft gedaan... dat, zoals u terecht net aangaf, 30 tot 40 procent uh, van de Griekse olie uh, uh, verzorgt is dat Iran het enige land is dat Griekenland nog bereid is om olie te verstrekken op basis van een letter of credit. Dat doet geen enkel ander land in de wereld meer. En dat doen ze natuurlijk in de hoop dat ze daarmee de Europese Unie uit elkaar kunnen spelen. Dus dat is alleen al een reden om dat vandaag niet te laten gebeuren. Want dat zou een ontzettende zeepert voor de Europese Unie zijn. En dan is het natuurlijk de grote vraag waar de Grieken wel een olie vandaan moeten halen. Nou, er zijn voldoende landen die uh, bereid zijn om wat bij uh, te pompen. Saudi-Arabië bijvoorbeeld. De Saudi zijn de aardsvijanden van de Iraniërs. Die hebben ook eind december al aangegeven dat te willen doen. Maar de grote vraag is natuurlijk wie gaat dat betalen? Of eigenlijk nog veel beter, wie gaat dat dan voorschieten? En uh, ja, Ik weet niet, ik kan niet helemaal in die Brussel zonder handelingen kijken. Maar ik neem aan dat daar ook afspraken over worden gemaakt. Het is vandaag in ieder geval van het allergrootste belang dat die sancties er komen uh, om Iran duidelijk te maken... dat, uh, uh, dat het echt van het heiloze pad af moet stappen om een, uh, om een kernwapen te ontwikkelen. En kan Europa dat dan financieel dragen of zou Saudi-Arabië iets kunnen voorschieten? Ik denk dat het uh, op zich te dragen is. We moet zich ook goed realiseren dat die olieprijs die omhoog gaat... Uh, dat dat een duurzaam fenomeen zal blijken te zijn. Ik bedoel, die olieprijs is sowieso al heel erg hoog. En uh, ook als er geen sancties zouden worden getroffen... Uh, dan is het uh, uh, mede ook vanwege die Arabische lente zo... dat de meeste olieproducerende Arabische landen... ook zelf die hoge olieprijs nodig hebben... om hun eigen interne onrust af te kopen. De Saudis bijvoorbeeld hadden een paar jaar geleden... nog voldoende aan 25 dollar per, per barrel, dus per vat. Uh, maar hebben tegenwoordig al zo'n 85 euro nodig... om hun eigen begroting rond te draaien. Dus ook zonder sancties naar Iran... Um, ...zullen we met een ho hele hoge olieprijs te maken blijven houden. Nou heeft Iran gedreigd het transport van de olie... ...door de straat van Hormuz te blokkeren... ...als Europa-Iraanse olie gaat boycotten. Is die dreiging nog een reden om de boycott niet door te laten gaan dan? Nee, ik denk ook dat Iran op dat vlak bluft... ...maar um, we kunnen die uh, dreiging niet anders dan serieus nemen. Um, uh, dat zou ook een onacceptabele schending zijn... ...van uh, zeg maar het internationale vrije handelsverkeer... Met enorme repercussies voor de hele wereld. Um, uh, maar mochten de Saudi's bereid zijn om zelf wat meer olie op te pompen, hebben zij natuurlijk via de Rode Zee ook nog altijd mogelijkheden om de staat van Hormuz te omzeilen. Rusland en China die willen niet van een boycott weten. China haalt zoals bekend veel olie uit Iran. Wordt Iran dan wel voldoende geraakt door een Europese boycot? Met andere woorden, haalt het wel wat uit. Ja, uh, na nou China is namelijk de Europese Unie de grootste afnemer van Iraanse olie. Kijk, als de Grieken op de een of andere manier gefaciliteerd zouden kunnen worden, haalt dat voor de, voor de Iraniërs niet zo heel veel uit. Want dat is een hele kleine afnemer. Maar de EU als totaal is een grote afnemer. En dat maakt dus wel veel uit. En ik denk ook dat als de Europese Unie vandaag een ruggraat laat zien, dat dat de opmaat zou kunnen zijn naar VN-sancties later dit jaar, die de Chinezen dan in elk geval niet zullen tegenhouden. En wat betekent dit voor het binnenland, voor Iran zelf? De Iraanse burgers worden weer het slachtoffer daarvan? We hebben dat eerder gezien. Um, er zijn natuurlijk eerder geweest, ook tegen andere landen. Uh, natuurlijk zullen daar uh, de burgers uh, mede het slachtoffer van zijn. Je zult dan weer lange rijen voor de Iraanse oliepompen zien. Um, en ongetwijfeld zullen, zal het Iraanse regime ook proberen dat leed uh, niet te verzachten, maar eerder te versterken, om daarmee nare beelden de wereld over te zenden. Maar ik denk dat we daar um, op dit moment gegeven het enorme gevaar wat uitgaat van Iran... Um, uh, helaas uh, uh, overheen moeten stappen. Uh, en we zullen dus niet moeten met knikkende knieën daar uh, uh, naar, naar moeten kijken. We zullen gewoon die sancties nu moeten treffen. Hoe lang moet die boycott gaan duren, denkt u? Meestal werkt het uh, met die boycotts het beste als je het um, uh, niet al te lang doet. Maar als je het doet, dat het met zoveel mogelijk landen tegelijkertijd gebeurt. Uh, dus laten we hopen dat vandaag in ieder geval de Europese Unie eindelijk een stap zet... die de Amerikanen hiervoor al hebben genomen, want dan heeft het impact. Laatste vraag, wat gaat dit Griekenland eh, Nederland extra kosten? Ja, dat is niet helemaal te overzien. Uh, in het regeerakkoord um, zijn wij ervan uitgegaan dat er ongeveer de olieprijs op uh, ongeveer 81 us dollar zou zitten. Maar daar zit een enorme schommeling bij die, die, die, die, uh, waar, waarmee ook rekening wordt gehouden. Ik geloof dat de olieprijs, dat ons Brentolie op dit moment zo'n 110 dollar is. Um, uh, een dure euro en een lage dollar uh, betekenen wel dat we wat goedkoper inkopen. Uh, dus het is belangrijker dat bij wijze van spreken Griekenland in de euro blijft uh, dan um, uh, de problemen waar we het in in dit gesprek even over uh, ik denk dat de effecten voor de Nederlandse economie er zullen zijn. Uh, maar nogmaals, uh, ook zonder Iraanse boycot zouden die er al zijn... en zullen we daar uh, overheen moeten stappen. Antin Broeke, woordvoerder van de VVD. Hartelijk dank. Dank u wel. De Laatste aflevering van de Het Wiegensoop. Heel Zeeland is tegen ontpoldering. En daarom wil staatssecretaris bleken de Het Wiegenpolder sparen... Dat is het beeld waar de staatssecretaris in gelooft. Maar klopt dat wel? Wat gaat er nou uiteindelijk gebeuren? De Belgische premier, die Roepoe, vindt dat Nederland zich aan zijn afspraken moet houden. Dus dat de het wiegepolder snel onder water moet. Die Roepo herhaalde dat vorige week nog eens een keer. Premier Rutte is er daarentegen nog altijd van overtuigd dat het wiegepolder droog kan blijven. Colette van Unen, je hebt veel partijen gesproken de laatste tijd. En je maakt vandaag de balans op wie geef jij de beste kaarten? Nou, ik durf mijn geld niet op te zetten. Laten we eens beginnen met de tegenstanders van de ontpoldering. De grote pachter in het gebied is Ewald Baken. Nou, die heeft al jaren zijn uiterste best gedaan... om heel Nederland duidelijk te maken dat die polder moet blijven. Zo weet je, alle media, alle politici die erover gaan... die heeft hij op bezoek gehad. Ik denk dat alle media die er in Nederland is... Heb, dat ik het te woord heb gestaan. Nooit om gevraagd, maar altijd weten ze ons wel eh, te vinden... En uh, ergens uh, hebben we daar toch wel gebruik van gemaakt om uh, de politici daar aandacht voor te voeren. Want zo werkt het wel, hebben wij geleerd. Ja. Als het eenmaal op de radio of vooral op televisie is geweest, dan heeft het de aandacht ook van de, van de minister. De, de media die bepaalt de politieke agenda mede. Ja. Maar van de andere kant. Uh, um, moet het zo wel, hè? want uh, de media die uh, helpt wel ook de controle wat er allemaal gebeurt. En dat is, dat is positief. hè? Dat is de taak. Dat is uiteindelijk onze taak ja. natuurlijk. Ja. En dus hebben wij uh, de afgelopen jaar dankbaar gebruik gemaakt... om onze zaak toch voor voet licht te brengen. Ja. Want als je ziet, uh, de dat is nou toch het uiterste puntje van ons land. Dat wij toch wereldberoemd geworden zijn... Ik vind wel dat het lang duurt, hoor. Je... <laughs> Vindt u? Ik, ja, Ik vind, ik vind ja. dat nu... Het moet maar... snel afgelopen zijn, want we hebben er lang genoeg over gediscussieerd. Ja. En uh, de natuur, zeg maar, het Sierse landschap en de ZMF, die hebben dat goed begrepen. Dat er wordt niks meer met een opholdering. Dat is nou snel een goed alternatief uh, um, onderbouwen en uitvoeren. <tie> Wat hebben ze u eigenlijk aangeboden als compensatie... als u weg zou moeten van de hertwiegenpolder? Nou, uh, sommige uh, politie- en ambtenaren... die hebben het echt uh, heel smerig gemaakt door te zeggen... die boeren die kregen een goud-omrande vergoeding. Ja. Terwijl er nooit bij ons gesproken is. Wij weten van niks. Dus dat was eigenlijk stemmingmakerij. Van, u moet... heeft nooit uh, vervangende grond aangeboden gekregen? We hebben... Zover is het niet gekomen... Want is er een polder denkbaar dichter bij uw boerderij, bijvoorbeeld, die uh, aantrekkelijk voor u zou zijn? Nou, in feite is dat niet interessant. Als die polder niet ontpolderd wordt, is dat niet nodig, hè? Nee. Ja, maar iedere boer wil toch. Want dat is natuurlijk hoe het elders in Nederland gebeurt. Hè? Bijvoorbeeld bij Ruimte voor de Rivier-project, waar ik dan toevallig woon en uh, wat meer van weet. Daar hebben ze al die gronden in bezit gekregen, omdat ze boeren gronden dichter bij hun boerderij aangeboden aan konden bieden. Ja, maar wij hebben hier de gewoonte dat we de problemen pas uh, oplossen... als ze zich aandienen. En op het ogenblik ziet het eruit dat het weer droog blijft. Dus dat probleem gaat zich niet voordoen. Nou, die is dus heel stellig. En zijn pleidooi is bij veel mensen aangekomen... Ik sprak bijvoorbeeld de voorlichter van Bleker, de staatssecretaris... en die had het over de dijk doorsteken. Nou, dat is natuurlijk een heel gekleurde uitspraak... want in werkelijkheid moet die dijk afgebroken worden... en een paar kilometer verderop weer opgebouwd. Maar doorsteken klinkt natuurlijk veel dramatischer. Ja. En dat is natuurlijk iets wat helemaal niemand wil. Nou, Bert Denneman van de Vogelbescherming... die zegt dat deze propaganda, als je het zo mag noemen... zo goed heeft gewerkt dat je de voorstanders van ontpoldering niet meer hoort. Het probleem is dat politiek en bestuur en een aantal or, uh, mensen in organisaties die een belangrijke stem hebben in Zeeland zich enorm te weerstellen uh, tegen deze ontpoldering. Uh, en dat je dus de mensen die dit een goed plan vinden nauwelijks meer hoort, die durven zich ook nauwelijks meer uit te spreken, want er is een op sommige plekken echt een intimiderende sfeer ontstaan... waarbij mensen niet meer durven te zeggen dat ze het eigenlijk een goed idee vinden. Ook in Zeeland zijn mensen die het een goed idee vinden? Absoluut. Het is maar... weet je dat? Wij hebben in het verleden hebben wij uh, onderzoek gedaan... Uh, naar de draagvlak voor uh, ontpoldering in Zeeland. Er is zelfs in 2007, uh, 2008 is er nog een keer zo'n onderzoek geweest. Niet van ons overigens. En daaruit bleek dat uh, zeker 40% van de zeeuwen dit een prima plan vindt. Er zelfs geld voor over zou hebben om die natuur uh, daar te realiseren. Maar die 40% die hoor je niet. Omdat de andere 40% die tegen is, want ongeveer 20% weet het niet. Die maakt zoveel herrie en die heeft zoveel support in politiek-bestuurlijke kring. En, en die komen met een traan, een boerin met een traan in het oog van... ah, oh, onze mooie landbouwgrond die wordt opgeofferd. Ik bedoel, dat spreekt zoveel meer aan en dat komt zoveel meer in de publiciteit. Dat het beeld wat is ontstaan. dat heel Zeeland teugen is. dat, dat is echt volledig scheef getrokken. Hmm. Want dat was echt onafhankelijk goed onderzoek? Dat was onafhankelijk goed onderzoek. Wij hebben dat zelf twee keer gedaan. in de tijd van de planvorming. Toen we. Uh, we, hebben een, we hebben een aantal jaren. Parallel aan de, plannen, de planontwikkeling van de overheden voor dit gebied... en dan praat ik dus over de jaren 2003, 4, 5 en 6... hebben wij een, een brede communicatiecampagne gehad... In, onder de, met name in Zeeland om draagvlak te ontwikkelen voor behoud van de natuur. Überhaupt het herkennen van het belang van de schelden natuur... en het, en het belang van behoud ervan. Toen, uh, toen was er al een serieus draagvlak voor natuurherstel... En um, dat is later nog een keer overgedaan door um, een universiteit. Ik weet niet wie. Amsterdam uh, volgens mij. Dat, dat zou kunnen. En die kwamen, tot, die kwamen dus in 2007, 2008 tot de conclusie... dat er nog steeds een substantieel deel van de Zeeuwe dit een heel prima idee vond. En ja, die onderzoeken zijn uh, onafhankelijk representatief opgezet. Uh, volgens de daarvoor geldende uh, uh, regels. Dus we moeten ervan uitgaan dat dat zo is. En bovendien, wij hebben contacten met allerlei mensen in Zeeland. En er zijn er behoorlijk wat die ons steunen in onze strijd voor herstel van de natuur van het estuarium. Bert Denneman van de Vogelbescherming. Colette, wordt zijn visie nog door anderen onderschreven? Dus er zijn wel mensen die de vogelbescherming nog steunen... maar er zijn er echt maar heel weinig die dat nog hardop durven te zeggen. Het Zeeuws bijvoorbeeld... zoals de beheerder van het verdronken land van Zaftingen, waar de het straks onderdeel van uit zou moeten gaan maken... als de ontpoldering door zou gaan. Nou, zij zien elke dag dat de natuur te lijden heeft... onder de verdieping van de Westerschelde. En toch zijn ze niet meer voor ontpoldering. Giel Jacobussen. Wij hebben geen standpunt over het wel of niet uh, ontpolderen van het wiegenpolder. Op zich uh, zou je zeggen, uh, ecologisch gezien is het gewoon een goede zaak. Uh, compensatie van de verloren gegaane natuur is hard nodig. Dat is ook onomstreden. En er zijn niet zoveel manieren waarop je dat kan. Alleen uh, tegen ontpoldering is een heel grote tegenstand onder de bevolking. En ik denk niet... Dat je als uh, natuurbeschermingsorganisatie, die toch ook uh, het publiek voor zijn idealen wil winnen, moet je niet te ver uh, voor de muziek uitlopen, wil je je achterban niet verliezen. Dus vandaar dat wij daar geen standpunt in nemen. Maar het, is, het draagvlak is volledig verdwenen door keer op keer uitstel, keer op keer nieuwe hoop voor de tegenstanders. Um, dat sleept nu al zo lang. Ja, als je het nu zou willen ontpolderen, dan zou je het met de ME moeten doen. En ik denk niet mm -hmm. dat dat een. Uh, dat dat iets is waar iemand op zit te wachten. Want de tegenstand is alleen maar gegroeid, denkt u in al die jaren? Ja, dat is wel heel zeker. In het begin was die tegenstand eigenlijk niet aanwezig. Er was gewoon een overeenkomst waar ook de ZLTO, de Landbouworganisatie, de handtekening onder gezet had. En iedereen was het erover eens. Kijk, als er van zo'n belangrijk gebied aan de waterkant voortdurend verloren gaat door afkalving dan ligt het in de reden om uh, daar op een of andere manier compensatie voor te zoeken. Nou, er is keer op keer zijn de commissies ingesteld om compensatie te onderzoeken. Wat zijn de mogelijkheden voor compensatie? Die zijn gewoon niet gevonden. Dus, um, ja, maar iedere keer weer een nieuwe commissie en weer een paar jaar uitstel... ja, je kan op een gegeven moment kan je het gewoon ten opzichte van de bevolking ook niet meer maken... om het uh, uh, dan nog door te zetten, vind ik. Ja, terwijl je ook weet dat dat die, het Wiggepolder, die komt dadelijk eigenlijk klem te liggen tussen twee uh, natuurgebieden. Een heel klein stukje in cultuur gebracht land met een hele dure dijk eromheen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat die ontpoldering uh, toch door zal gaan. En uh, ja, dat zal nog uh, genoeg herrie en gedoe geven, denk ik. Maar... U denkt dat hier werkelijk de ME uh, komt omdat die ontpoldering werkelijk doorgaat? Nou, dat is bij wijze van spreken. Hè? Maar ik denk wel dat die ontpoldering toch doorgaat. Kijk, ze hebben zich in Europa eraan verbonden. Er staan grote belangen voor België op het spel. Je moet dus rekenen, de belangen van de haven van Antwerpen... die zijn zo oneindig groot. Vergeleken daarmee is één zo'n polder met uh, wat akkers erin... Ja, dat, dat is zo'n ontzettend klein belang. Dat, dat gaat Klein Duimpje niet volhouden tegen Goliath... Nou, Een klein duimpje, dat is dan staatssecretaris Bleker in dit voorbeeld. Hè? Vlaanderen zet inderdaad Nederland het mes op de keel... door te dreigen met schadevergoeding als het wiegepolder droog blijft. Maar het ministerie zegt gewoon dat ze eerst met de Europese Commissie praat. Deze maand moet dat zijn gebeurd. En dan pas met Vlaanderen. Nou, het is de vraag natuurlijk of het zover komt. Nou is Bleker niet echt de type man om de strijd zomaar op te geven. Maar dat was Balken en een paar jaar geleden ook niet. En die heeft dat wel moeten doen in dit dossier. Ik Lune. denk dat Bleker het nog heel moeilijk gaat krijgen om die polder droog te houden. Ik dacht even dat je al klaar was. Colette van Nuenen met de laatste aflevering van de Het Wigershop. De gids.fm. Hij komt, hij komt, lieve goeie. Sint. Man, ze zijn niet allemaal kop. U heeft nieuws. Ja, ik stop ermee. Um. Is er verband tussen deze burn-out en de kredietcrisis? Wat denk je nou zelf? Man, ik had een leuk vermogen geïnvesteerd in aandelen... Nou, we weten allemaal wat daarmee gebeurd is. Ja, had u misschien een beetje moeten spreiden, hè? Ja, dat had ik gedaan, maar de rest stond op een spaarrekening in IJsland. Ja, daar ga je nat. Oh, heel fijn. Had vorige week even gebeld. Ja, ook de schip... Eh, ik bedoel, de sint kan het schip ingaan... als hij niet verstandig belegt. De makers van Coefnoen maakten er een sketch van. Maar voor veel particuliere beleggers valt er weinig te lachen... als ze opeens hun spaarcentjes op de beurs verliezen... Toch hebben ze daar wel zelf schuld aan, blijkt het onderzoek van twee Maastrichtse economen. De beleggers hebben namelijk alleen nog maar oog voor hoge rendementen... en trekken zich niets aan van de risico's die ze daarvoor moeten nemen op de beurs. In de studio in Maastricht zit Arvid Hofman. Hij is universitair docent aan de vakgroep Financiering van de Universiteit Maastricht... en een van de onderzoekers. Goedemorgen, meneer Hofman. Goedemorgen, meneer Meerders. Hoeveel aandelen heeft u? Ik heb zelf op dit moment 15 aandelen. Dus is redelijk gespreid. En waar heeft u op gelet op het moment dat u deze aandelen aanschafte? Ik heb zelf gefocust op puur defensieve industrieën. De Unilevers, de Shells en de Nestle's, dat soort aandelen. En defensief houdt in weinig risicovol? Ja, dat houdt in de industrieën die het eigenlijk altijd wil draaien... omdat ze primaire basisbehoeftes van consumenten vervullen... zoals dus de Unilevers met de pakjes boter en de wasmiddelen... En de Shell, we zullen altijd nog wel olie blijven gebruiken de komende jaren. Dus dat zijn industrieën, die zijn niet zomaar weg natuurlijk. Want hoge rendementen kunnen heel gevaarlijk zijn, hè? Ja, nou, wat we hebben gezien in ons onderzoek hier in Maastricht... we hebben zo'n 1500 particuliere beleggers gedurende een jaar gevolgd. We hebben maandelijks vraaglijsten afgenomen over hun rendementsverwachtingen... hun risicoinschattingen en hun bereidheid tot nemen voor risico. En tevens hebben we inzicht in de portfolio's. En dan zie je dat na het behalen van een goed rendement dat beleggers dan toch meer optimistisch nog worden. Ze krijgen nog hogere verwachtingen... terwijl ze tegelijkertijd de risico's lager inschatten... en ook nog meer bereidheid nemen, krijgen tot het nemen van risico. En dat komt door die risico... eurotekens in de, euro, in de ogen van de beleggers? Komt het daardoor? Nou ja, je krijgt natuurlijk het gevoel dat je goed bezig bent. En wellicht ook de illusie van, van controle en kennis. Als je denkt, ik heb een goed rendement behaald... dus ik ben een goede belegger... dus dan ga ik het in de toekomst nog beter doen. En dat gedrag is bij iedereen hetzelfde? We zien natuurlijk uit onderzoek vaak dat de jongere beleggers... daar nog wat meer voor te vinden zijn. En ook de mensen met wat minder vermogen. De iets welvarendere mensen die schijnen iets rustiger zich te gedragen. Zijn wellicht iets, iets, meer, iets meer inzicht in de beurs. Maar het is eigenlijk een algemeen fenomeen. Dat is raar. Op het moment dat je veel geld hebt... zou je meer risico kunnen nemen, toch? Je zou er meer risico's kunnen nemen, maar goed, je hebt natuurlijk ook wellicht uh, veel geld gekregen door niet oncalculeerbare risico's te nemen. Dus wellicht is het ook een soort persoonlijkheidstrekje geworden dat je een beetje voorzichtig bent. Nou hoor ik voortdurend in spotjes op radio en televisie of in reclames hè, uh, voor beleggingsproducten de zin voorbij komen, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, dat lijkt me een waarschuwing die zonne klaar is. Daar trekt men zich dus niks van aan. Nee, ik heb het vermoeden dat dat uh, het ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Want wij zien dus inderdaad uh, in ons onderzoek dat uh, men wel kijkt naar het behaalde rendement. Maar dan in de zin dat men uh, nog hogere rendementen verwacht als het rendement goed was. En dat men vergeet te kijken naar het risico van het rendement. Als we in ons onderzoek zien we bijvoorbeeld dat particuliere beleggers... die uh, een hoog risico hebben gehaald van hun rendement... dat het totaal niet veel invloed is op hun verwachting of op hun risicoinschatting. Dus het gaat maar je weet van tevoren kijkers. wat je hebt ingelegd, hè? En dan zie je, nou ja, zie je bijvoorbeeld dat er van die 1000 euro nog maar hoeveel over is? Nou ja, in de kredietcrisis bijvoorbeeld 700 euro is er over, ja. Ja, en dan, dan nog heb je vertrouwen in de beurs. Op het moment dat je dus, uh, het beter hebt gedaan bijvoorbeeld dan de markt als geheel... dan krijg je natuurlijk weer een bevestiging van uh, dat je een goede belegger bent. Dus zelfs um, verlies maken, maar minder dan de markt als geheel... leidt ertoe dat je meer vertrouwen krijgt. En u zegt, dit is zorgelijk. Waarom is dit zorgelijk? Ja, de hoofdconclusie van het onderzoek is dus eigenlijk dat um, vooral het rendement de verwachtingen draagt, de, drijft en niet het risico van dit behaalde rendement. En dat is natuurlijk problematisch omdat dat toch lijkt te indiceren dat particuliere beleggers zich weinig bewust zijn van de risico's die ze nemen. Dus ze zien, uh, ze zien aan het eind van het jaar keurig uh, op hun portefeuilleoverzicht. U bent begonnen met 10.000 euro en u heeft nu 11, of u heeft nu 9. Maar uh, dat kan natuurlijk op hele verschillende manieren bereikt zijn, zo'n rendement. En daar zijn ze zich niet van bewust. Moeten beleggers dus beter op die risico's worden ge gewezen? Of zegt u, nou ja, ze zijn het zelf schuld, ze moeten maar. Op hun eigen nou, ik denk klaar. Uh, ik denk dat boeren. mensen zich er echt bewust van moeten zijn, is dat ze een expliciete afweging maken zelf van, oké, okay, ik weet dat ik nu veel risico neem en dat ik veel geld kan verliezen. Um, of dat men juist zegt van, ik wil niet veel risico nemen... want ik wil niet veel geld verliezen, en dat men dan een beslissing neemt. En dan is het geen probleem dat men uiteindelijk geld verliest... als men dat van tevoren maar wist dat die kans heel groot was. Ja. Maar het is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van een belegger... Hè? om zich goed te informeren van tevoren, lijkt mij. Uh, ten dele wel, maar ten dele zijn het natuurlijk ook, uh, lijkt het vaak ook heel makkelijk, gemaakt, uh, heel makkelijk te zijn om te beleggen. Hè? Als men kijkt naar uh, de Spotjes PV en als we met uh, mensen praten in de omgeving... Uh, belegt u ook? Ja, ik beleg ook. Hoe doe je dat nou? Nou ja, je gaat online en je, je koopt die aandelen en je kan alles uh, zo afwikkelen. Um, er is niet echt een financiële rijbewijs. Er is wel zo'n soort intake hè? natuurlijk van hoeveel risico wilt u nemen? En dat wordt dan gevraagd... Um, bent u oké okay ermee als u een bepaald percentage van uw omzet, van uw portefeuille verliest. Maar um, de echte verplichte educatie, net zoals wanneer je weg gaat rijden met de auto, die ontbreekt. Zijn die beleggers een risico voor de beurs? Nou, ten dele wel en ten dele niet. Ten dele wel, omdat ze natuurlijk als zulke beleggers... op een bepaald moment erachter komen wat voor risico's ze daadwerkelijk lopen... en hoeveel geld ze hebben verloren, dan kunnen ze natuurlijk in paniek raken. En daarmee de stemming, het sentiment op de beurs beïnvloeden. En dan kunnen ook andere partijen weer door beïnvloed worden. Ten dele niet kan men ook zeggen van ja, ze zijn een relatief kleine partij... en op een bepaald moment, als ze niks meer te beleggen hebben, zullen we maar zeggen... dan beïnvloeden ze niet meer de markt, maar het is toch een continue instroom van nieuwe beleggers, en er is ook eh, zeker bewijs dat particuliere beleggers het sentiment op de beurs beïnvloeden. Nu bleek vorige week uit een onderzoek van de Volkskrant dat er in 2011 veel foute keuzes zijn gemaakt door professionele beleggers. Hè? Vrijwel alle grote wereldwijd beleggende aandelenfondsen verloren en behaalden maar ongelooflijk weinig rendement. Dus zo slecht doet die kleine particulier het misschien nog niet eens. Nou, het is inderdaad uh, bewezen dat ook professionele beleggers gevoelig zijn... Hè, voor bepaalde uh, psychologische factoren. Ze zijn vaak toch overconfident, uh, over zoals we dat noemen. Ze uh, denken dat ze meer weten dan ze daadwerkelijk weten. Um, maar de particuliere belegger doet het op het uh, yeah, grosso modo. In het algemeen doet hij het toch nog wel slechter dan de professionele belegger. Ook vaak omdat uh, de particulier op een bepaald moment bijvoorbeeld uh, in paniek dan verkoopt. En dat komt minder voor bij professionele beleggers. U heeft ons gewaarschuwd, meneer Hofman. Dank u wel. Dank. Waarvoor dank. Arvid Hofman, econoom aan de Universiteit Maastricht. Zometeen nog, zonder identiteitskaart ben je nergens in India. En is vrijspraak eenmaal uitgesproken door de rechter een mensenrecht... of moet vrijspraak te herroepen zijn? En wie is truus.nl? Jan van den Putten zit klaar. Was jij aan het boren net en dan Timmerman? Ik was het niet, ik ontken alles. Oké, okay, het ja. nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Het vermogen van de Nederlanders blijft dalen. Begin vorig jaar was het gemiddelde vermogen 29.000 euro. Tegen 33.000 een jaar eerder meldt het CBS. Belangrijkste oorzaak, de daling van de waarde van het eigen huis. De Europese Unie stelt op 1 juli een boycott in voor olie uit Iran. De 27 ministers van Buitenlandse Zaken nemen daarover vanmiddag in Brussel een beslissing. Sancties zijn gericht tegen het Iraanse atoomprogramma. Antisemitisme is wijdverbreid in Duitsland, staat in een rapport... dat deskundigen hebben geschreven op verzoek van de Duitse regering. Bij de verspreiding van het antisemitisme speelt internet een cruciale rol. Antisemitisme komt niet alleen in extreme kringen voor. Het rapport signaleert een gewenning in de samenleving... aan anti-Joodse tirades en praktijken. En de daders van de ramkraak bij de Rabobank in Loenen zijn nog voortvluchtig. Vanmorgen ramden ze in alle vroegte de pui bij de pinautomaat en gingen er vandoor. Of ze iets hebben buitengemaakt is niet bekend. Mensen in de buurt moesten voor de veiligheid hun huis uit, want die buitenmuur is zwaar beschadigd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Meurders. De wereldontvanger. Dan vangt de nood, waarom heb jij je paspoort zojuist op tafel gelegd hier. Ja, dat heb ik een tijdje geleden verlengd. En zoals je weet gaat het tegenwoordig als je bij burgerzaken komt... moet je je vingers op een plaatje leggen. Worden je ja. vingertoppen gescand? Dat, nee, dat, ik heb, dat maar, heb je nog niet meegemaakt. Dat ja. heb je nog niet meegemaakt. Maar het voelt toch een beetje gek alsof je ergens van, uh, van wordt verdacht. Nou, mijn biometrische gegevens zitten in het paspoort. En ook ergens centraal in een database. Ja, en verder staat er ook nog zoiets als een persoonsnummer... of een burgerservice nummer op, uh, op dat paspoort. Even naar je foto kijken... Jemand. Zonder, zonder bril, hè? want dat ging ook niet goed. Oh nee? En waar wil je naartoe met dit paspoort? Waar, nou, waarom dit verhaal? Ja, Met mijn verhaal wil ik naar India toe. Er zijn, uh, wij in Nederland hebben bijna allemaal een, een paspoort. Maar in India zijn het er slechts 66 miljoen Indiërs met een paspoort. Op een bevolking van 1,2 miljard. En een groot deel van de Indiërs kan zich dus niet identificeren. En miljoenen Indiërs bestaan helemaal niet officieel. En dat ja. zorgt voor allerlei, pro allerlei problemen. En vooral bij de, de armste Indiërs. Zij kunnen uh, bijvoorbeeld geen bankrekening... Openen en dan kunnen ze ook weer geen microkrediet krijgen. En uh, ja, daardoor worden ze ook als geen ander het slachtoffer van corruptie. Nou, de Indiase staat die biedt allerlei mooie uh, projecten aan de allerarmsten, uh, sociale projecten, uh, werk en scholing. Maar van alle miljarden die daarin worden gestoken, verdwijnt zeker de helft in de zakken van corrupte ambtenaren. Nou, corruptie ontstaat op het moment dat burgers in aanraking komen met ambtenaren. Dat zegt Nandan Nilekani, een Indiase ICT-miljardair. For millions of people, corruption is at the point of interaction when they're trying to get their PDS, their pension, when they move from a village to a city and nobody's willing to you know recognise them. You know at that millions of interactions that people have with the system, you need to fix that and that's really a a process you know technology kind of a solution. It's not about the law. Ja, je hoorde Nandan Nilekani, de, de ICT miljardair, die zegt ja, miljoenen mensen die krijgen te maken met corruptie als ze naar de voedseldistributie gaan, als ze hun pensioen ophalen, of als ze van een dorp naar een stad verhuizen en dan niet, niet meer kunnen aantonen wie ze zijn. En dan ja, worden ze niet eens erkend. Simpelweg omdat ze zich niet kunnen identificeren. Nou, er ja. zijn die miljoenen interacties van burgers met het systeem, met ambtenaren. Daar gaat het mis. En uh, uh, Om dat te repareren is een technologische oplossing nodig en niet de een, een, een zoveelste wet. Al dus deze ICT-miljardair. Een technologische oplossing om corruptie dus uit te gaan Welke dan? Nou, een van de projecten van uh, Nandan uh, Nilekani, dat is het invoeren van een uniek 12 Cijferig identiteitsnummer voor iedere Indiër. De Indiase regering is met deze miljardair in zee gegaan... om alle burgers te identificeren. En dat pro project heet Aadhaar. En het is anderhalf jaar geleden van start gegaan. Nou zijn er 1,2 miljard Indiërs, vertelde je zojuist. Dat, dat lijkt mij alles bij ja. dat een flinke klus. Uh, dat is ook een, een enorm kawaii. En er waren ook de nodige aanloopproblemen. Maar de afgelopen maanden is dat Aadhaar echt, uh, echt op stoom gekomen. En de Indiërs die lopen massaal uit... Om een identiteitsnummer te gaan halen. En er zijn door het hele land lokaaltjes ingericht. op scholen en bij ziekenhuizen en noem maar op. En daar staan dan een laptop, een ire scanner en een vingerscanner. Uh, en het bijzondere is dat uh, de mensen die, uh, die, die al de gegevens gaan invoeren. Uh, dat zijn geen ambtenaren, maar dat is personeel van ICT-bedrijven. Oh? Dat hele proces uh, van foto's maken en scannen, gegevens invoeren in die database. dat kost zo'n ath medewerker ongeveer 12 minuten. En dan na een paar weken, dan krijgen die Indiërs een eigen identiteitskaart zoals Motilal, uh, Multilal die zijn geldvriend met een ricksha. Rickshaw operator Motilal just received his card. He says the identification opens doors to other possibilities. I got this card made because I'm hoping I can open a bank account and I can take loans and save money for my children, he says. Ja, deze riksja-bestuurder die, die zegt dat hij dankzij zijn nieuwe identiteitsbewijs... dus hij helemaal blij mee. Dan denkt hij dat hij allerlei nieuwe mogelijkheden krijgt. Zoals een bankrekening openen, een lening aanvragen... of juist geld opzij zetten voor zijn kinderen. En er zijn, uh, nu zijn er 20 miljoen Indiërs per maand die zo'n identiteitsnummer gaan aanvragen. Nou, zei jij net zelf dat je er wel moeite mee had... dat je vingertoppen werden gescand. Hè? En nou. Indiërs hebben dat blijkbaar niet dus. Nou, dat lijkt het niet op, want uh, het zijn er dus steeds meer. Bijna een miljoen Indiërs per dag... die, die uh, laten dus zo'n identiteitsnummer vragen. En het is op vrijwillige basis. Dus blijkbaar zien ze daar de voordelen van. En zien zij dat het grote... Ja, blijkbaar heeft het grote aantrekkingskracht op die Indiërs. Zoals ook op deze man Chandra in New Delhi. Er zal een source source om dat corruption te stoppen. That that will be the basic reason for stopping the corruption in India. Ja, deze man gelooft dus dat haar echt een manier is om corruptie te bestrijden. En hij denkt ook dat het ervoor zal zorgen dat de armen voortaan de hulp zullen krijgen die ze toekomt. Maar wordt die corruptie inderdaad uh, teruggedrongen? Zijn er voorbeelden van dan? Nou, uh, een paar weken geleden was er een, uh, wel een sprekend voorbeeld. Toen meldde de deelstaat Karnataka een, een groot succes. Uh, zij kunnen nu uitkeringen koppelen aan bankrekeningnummers en aan uh, unieke identiteiten. En daardoor konden ze 2 miljoen ja, spookwerkers, spookarbeiders konden ze schrappen. Dat waren niet bestaande. Aan de arbeiders die wel op de loonlijn stonden van publieke landbouwprojecten, En zijn er alleen maar zulke positieve geluiden te horen over dit uh, grote Indiaanse identificatieproces. Ja, het is zelfs het, het grootste, de, dit moet de grootste biometrische database ter wereld worden. En er is wel kritiek en die begint ook aan te zwellen. Uh, Sanjay Parik, hij is een van de, van de criticastes, advocaat aan het Hoge Rechtshof en mensenrechtenactivist. En die, die Parik die maakt zich een grote zorgen over de privacy van de Indiërs en hij roept op tot een boycott. Once you collect that information, then all the time that person will be under some kind of surveillance, and whether that information will be kept in our country secret or it will be passed on to different companies and, and other countries as well. Ja, deze mensenrechtenactivist Parik, ja, die heeft het eigenlijk een beetje over een, een big brother, hè? Iemand, uh, hij zegt iemand die zijn biometrische informatie af, afgeeft, die zal steeds onder toezicht staan van ja. de staat. En het is de vraag of deze informatie geheim blijft... of dat die zal worden doorgegeven aan, aan andere landen en bedrijven. En is die angst terecht? Nou, um, onlangs kwam de, een parlementaire uh, commissie die kwam uit met een uh, rapport... die zegt dat die angst inderdaad wel terecht is. En dat was een zeer kritisch rapport over dat Aadhaar-project. Volgens die commissie is het overhaast en slordig ingevoerd. Er is in India bijvoorbeeld nog helemaal geen, uh, geen, geen privacy-wetgeving... Uh, uh, of wetgeving om de persoonlijke gegevens van de Indiërs te beschermen. Nou, als deze maand de iris- en vingerscans van de 200 Deelnemers zijn ingevoerd. Dan wordt het project misschien stopgezet of overgenomen door ambtenaren. Ja, En die ambtenaren die mogen alleen met papieren formulieren werken en niet digitaal. En daardoor zou dit ambitieuze project alsnog kunnen vastlopen in het bureaucratische moeras dat India heet. Willem van de nood, hartelijk dank. Ik heb een bijzondere sidekick vandaag. Heeft u nog niks van gehoord. Maar dat gaat nu veranderen, want hij mag mijn volgende plaat aankondigen. En want to know dat. Reverend Al Green was here. I'm so in love. Oh, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I. Het Apollo Theater. Obama was daar bezig om geld bij elkaar te krijgen in de zogenaamde fundraising bijeenkomst. En wie zat er in het publiek? De dominee, Al Green. En toen dacht Obama, ik ga gewoon het begin zingen van Let's Stay Together. <laughs> en dat deed hij goed, want die toonstot die klopt ook nog. De, de Tweede Kamer Tweede zich binnenkort over het wetsvoorstel herziening ten nadelen. En hierin staat dat een verdachte die is vrijgesproken later toch opnieuw kan worden berecht. Omdat er nieuw bewijsmateriaal is bijvoorbeeld, of vanwege grove procedurele fouten. Dat zou dan een ommekeer zijn in het Nederlandse strafproces. Want al sinds de Franse revolutie geldt de regel dat vrijspraak ook echt vrijspraak is. En dat je dus niet opnieuw vervolgd kan worden voor hetzelfde delict. Waarom moet dat nu opeens veranderen? En wat levert het eigenlijk op? Ik praat erover met Wiene van Hattem. Zij is universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ze deed onderzoek naar de historie van de onherroepelijke vrijspraak. En promoveert donderdag. Goedemorgen mevrouw van Hattem. Goedemorgen. Dat is een systeem dat we al lang kennen. En ja? dat systeem dat moet op de schop, vindt de minister van Justitie. En overigens ook zijn voorgangers. Waarom? Ja, even uh, ter correctie van overigens ook zijn voorgangers. Het is waar dat het vorige kabinet uh, dit wetsvoorstel heeft ingediend. Maar het huidige kabinet heeft het wel bijzonder uitgebreid. Maar het moet op de schop, uh, omdat er uh, veel behoefte aan bestaat om, als er sprake is van uh, nieuwe gegevens over een zaak, om die zaken dan toch maar weer eens opnieuw te bekijken. Um, en die nieuwe gegevens die bestaan dan voornamelijk uit uh, de resultaten van uh, nieuwe onderzoekstechnieken. En dan moet je vooral denken aan uh, de techniek om DNA te onderzoeken. Die is de afgelopen jaren uh, erg verbeterd. Ja. En daarom kan je uh, vandaag de dag met meer zekerheid een conclusie trekken uit dat onderzoek dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. En zo zou bijvoorbeeld een zaak van tien jaar geleden, waarin de rechter niet tot een uh, veroordeling kon komen, uh, nu kunnen zeggen van nou ja, dat onderzoek levert toch wel op dat er uh, heel veel aanwijzingen zijn tegen deze verdachten zoveel dat ik hem nu wel zou veroordelen. En ik zei het al in het begin, het gaat dus om nieuw bewijsmateriaal, u heeft het over die nieuwe technieken, DNA-bewijsmateriaal bijvoorbeeld, ja. of ernstige procedurele fouten. Kunt u een, een voorbeeld geven van zoiets? Ja, het woord procedurele fouten is, is misschien een beetje lastig, het gaat erom dat, uh, de, dat als grond in de wet wordt opgenomen dat de uh, verdachte bijvoorbeeld een getuige heeft bedreigd. Dat is eigenlijk geen procedurele fout, maar gewoon een misdrijf door de verdachte. Yeah. Een andere grond is bijvoorbeeld uh, dat er gebruik is gemaakt van valse stukken. Of dat de rechter is omgekocht. En dat, uh, dat zijn dan de fouten die, uh, die het wetsvoorstel op het oog heeft. En op grond daarvan kon een eenmaal vrijgesprokene vroeger niet opnieuw... Uh, ja, voor justitie uh, komen. Nee, dat klopt. Iemand die dus een, een volledige procedure, een volledige uh, rechtszaak achter de rug heeft. Dus inclusief voor onderzoek, hoofdonderzoek, hè, de zitting. Um, tweede instantie, hè, tot, uh, de, de berichting bij het Hof ja. en cassatie, de berichting door de Hoge Raad, als dat allemaal achter de rug is. en de zaak is eindelijk definitief dan was er geen tweede uh, berechting meer mogelijk. Maar nu is dat dus wel mogelijk, tenminste als dat, dat voorstel wordt aangenomen. Ja. Laten, we dat even, ja. uh, laten we er even van uitgaan. Ja. Dan heb je dus die nieuwe technische middelen, dat DNA bijvoorbeeld. En dat DNA, dat wordt hoe lang vastgehouden? Ja, het DNA van veroordeelden, dat wordt nu uh, 30 jaar vastgehouden. En het is de bedoeling om straks het DNA van degene die is vrijgesproken... ook vast te houden voor diezelfde tijd... En dat is eigenlijk het, uh, ja, het, het bizarre aan dit voorstel. Namelijk dat je dus alvast ervan uitgaat dat degene die je vrijspreekt mogelijk straks toch weer de verdachte is. Dus je gaat alvast uh, zijn DNA bewaren. En dat uh, maakt voor mij uh, de, de vergelijking met de geschiedenis interessant. Want dat deden we vroeger ook tot aan die Franse revolutie. Namelijk uh, als, als je niet genoeg bewijs had tegen de verdachte en je, moest hem, je kon hem niet veroordelen... Dan, uh, dan sprak je hem gewoon niet helemaal vrij, maar dan kon je hem elk moment weer terugroepen. En dan bleef je hem vervolgen als het ware? En dan bleef je hem vervolgen als het ware, maar uh, meer dan dat. Het, op een gegeven moment uh, kwamen daar ook uitwassen van. Want je ging die mensen helemaal maar bewaren, dus op, opgesloten houden, totdat er uh, meer informatie was. En dat kon jaren duren. Zijn er nou in het recente verleden vaak onterechte vrijspraken geweest in Nederland? Ja, dat weten we dus natuurlijk niet, want uh, die worden niet geteld. Je hebt een vrijspraak. En een vrijspraak uh, zegt alleen maar dat het feit niet bewezen is. Uh, niet dat uh, de dader onschuldig is. Of schuld, uh, het, ja, dat hij onschuldig is. Maar alleen dat uh, het feit niet bewezen is kunnen worden. En dat wordt verder niet geturfd of dat onterecht is of terecht. Maar zijn er geen voorbeelden bekend van, van mensen die uiteindelijk toch zijn vrijgesproken? En waar nu met dat nieuwe bewijsmateriaal dat je hebt, met die technische middelen, uh, dat DNA. Uh, toch gedacht wordt, hij of zij zou het wel gedaan moeten hebben? Ja, gedacht wordt het wel, maar je moet ze echt met een uh, lucifertje zoeken, hoe je dat zegt. <laughs> uh, ja. uh, er is één zaak waar uh, met name steeds op wordt gewezen en dat is de zogenaamde Vivaldi-zaak. En dat is zo'n zaak waarin er wel uh, DNA is verzameld, maar de uitkomsten van het onderzoek gaven toch niet voor de rechter in ieder geval niet voldoende uh, reden om de verdachte te veroordelen. Want de kans was maar 1 op 100.000 dat het een ander was. En die die zaak, was dat, dat was een roofoverval? Een roofoverval op een Aldi supermarkt in Ridderkerk. Ja. Waarbij dus een, een dood is gevallen en dat is een ernstig delict. En als die, als die verdachte het heeft gepleegd moet hij natuurlijk worden berecht. Maar hij is vrijgesproken naar een volledig proces. Ja. En de verandering die er nu is, uh, dat, dat zijn, de, zijn DNA kon opnieuw onderzocht worden... omdat hij wegens een ander feit opnieuw werd uh, aangehouden... En uh, uit dat nieuwe onderzoek, dat dus uh, verbeterd uh, kon worden uitgevoerd door die nieuwe techniek, blijkt nu dat de kans van uh, 1 op 100.000 is gestegen naar 1 op een miljard, dat hij het niet was. Met maar andere woorden, dus is, is aannemelijk dat hij het wel gedaan heeft. Ja, nou, dat weet ik niet. De rechter heeft uh, in het verleden dus ook niet geoordeeld dat het aannemelijk was dat hij het gedaan heeft. Ook niet bij 1 op 100000 en andere bewijsstukken die er ook waren. En of dit nu heel veel zal uitmaken, weet ik eigenlijk niet. Nou, um, weet u dus niet, omdat het gewoon hier wordt bijgehouden, of er vaak onterechte vrijspraken zijn geweest in het recente verleden. We kennen natuurlijk wel uh, voorbeelden van onterechte veroordelingen. Ja, die zijn er wel. De <laughs> ja, moordzaak, de Schiedamse parkmoord, Lucia de B, noem maar op. Ja. En die zaken worden wel herzien. Ja, nou, vanzelfsprekend. Want die mensen zitten onterecht vast. En die worden dus onrechtmatig van hun vrijheid beroofd. En die moeten zo snel mogelijk uh, in vrijheid worden gesteld. Maar ik kan me voorstellen dat een, een slachtoffer van iemand die denkt. Ja, de, hij moet het echt gedaan hebben, ik weet het zeker. En dat die denkt naar de vrijspraak, ik blijf achter hem aanjagen. Ja, dat is het grote gevaar van dit wetsvoorstel. Want als je denkt dat je het zeker weet. dan ja, als je op grond daarvan iemand blijft najagen. ...dan komt iemand die terecht is vrijgesproken dus nooit meer van die jacht af. Stel dat het dus iemand is die volledig terecht is vrijgesproken... ...stel dat het iemand is als CSB, hè, die eerst een onrechter werd verdacht van die Schiedammer Parkmoord. Ja. Die is nu vrijgesproken. Hij had wel bekend. En uh, gelukkig kwam er dus, in, voor zijn geval gelukkig, kwam er een andere verdachte die in beeld... ...die het ook bekende. Uh, stel dat die verdachte, die tweede, niet in beeld was gekomen... En stel dus dat uh, CSB, die wel was vrijgesproken, uh, ja, dat men daarvan nog steeds uh, dacht van nou ja, hij ziet er toch wel geniepig uit. Hij, uh, hij loopt nog steeds een bochtje voor me om. Dus hij zal het wel gedaan hebben. Ja. Je, je blijft alle mensen die, uh, die terecht zijn vrijgesproken op deze manier, door deze wet, najagen. En dat, dat vind ik eigenlijk het grootste bezwaar aan de wet. U vindt eigenlijk dat deze wetswijziging niet moet doorgaan? Nee, het zou niet moeten doorgaan. In ieder geval niet in deze vorm. want. Uh... Wat ik al zei in het begin, de huidige regering die heeft dus nog een schepje bovenop gedaan. En dat is dat de wet nu ook terugwerkende kracht krijgt. Dus ook mensen die in het verleden zijn vrijgesproken, die zaak dus misschien al jaren voorbij is, ook die kunnen opnieuw te maken krijgen met vervolging. En wat ik ook al noemde is dat men van plan is, de regering van plan is, om het DNA, dus van allegenen die zijn vrijgesproken van een levensdelict, om dat te bewaren met het oog op een voortzetting van de procedure. Ja, Ik begrijp het. Wiener van Hattem, universitair docent strafrecht... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ze deed onderzoek naar de historie van de onherroepelijke vrijspraak. En ze promoveert donderdag. Dat gaat wel lukken, denk ik. Dank u wel. Ik hoop. Bedankt. De de strijd tussen winkelier en fabrikant is van alle tijden. De fabrikant wil de hoogste prijs voor zijn product... en de winkelier betaalt er natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk voor. Waar de macht vroeger lag bij de fabrikant... is er de laatste jaren een verschuiving te zien richting de winkelbedrijven. Marketman Charles Bormans zit dicht bij de vuurlinie en doet verslag. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Waarom zijn de fabrikanten zo lang de bovenliggende partij geweest? Om nou ja, daar eens mee te beginnen. Ja, nou, die hadden tot eigenlijk zeg maar, het begin van de jaren negentig de touwtjes stevig in handen. Hè? De supermarkten, de warenhuizen en andere soorten retail... Ketens die werden gezien eigenlijk als een soort distributiekanaal. Uh, het in de schappen opnemen van producten... werd als het ware als een soort gunst gezien. Want het waren tot de fabrikanten die door allerlei promoties en reclame de omzet van de retailer zouden gaan stimuleren. Uh, de fabrikanten hadden ook wat meer kennis in huis, beter opgeleid personeel. Kleiner assortiment waar ze zich mee hoefden te bemoeien. En de retailers die waren eigenlijk wat, uh, te, hadden te maken met dat minder goed opgeleid personeel... en ook een zeer groot assortiment waar ze allemaal rekening moesten houden. Dus de fabri fabrikanten beschikten eigenlijk over de kennis en de kunde... om een kwalitatief product op de markt te brengen en te maken. Ze hadden het merk, dat is ook heel belangrijk. En ze beheersten de marketingcommunicatie dus... In feite als retailer moest je heel dankbaar zijn dat je zulke prachtige producten eh, mocht verkopen. Dus maar daar is een, een enorme verandering in gekomen. Hoe komt ja. dat dan? Ja. Nou ja, je ziet dat in de loop van de decennia in feite een aantal factoren een belangrijke rol spelen. Er is schaalvergroting gekomen bij de retailers. Heleboel, als je naar de supermarkten gaat kijken zijn er ontzettend veel supermarkten merkend verdwenen. Zoals de Vivo, VG, Simon de Wit, Zak Hermans, de Gruiter en laat ook. Eda, Groenwoud, Kom maar. er zijn hele grote conglomeraten, vooral rondom Albert Heijn en Jumbo, voor in de plaats gekomen. Die eigenlijk ook steeds machtiger zijn geworden. Die formules, zoals dat dan mooi heet, die zijn ook echte merken geworden. Albert Heijn is een echt merk. Gamma, Ethos, Jumbo, zijn allemaal echte merken. Dat betekent ook dat de huismerken steeds belangrijker zijn geworden. Er is beter, veel beter opgeleid personeel bij die retailers gaan werken. De high post, de, dat betekent de high potentials, die zaten vroeger vooral aan de fabrikantkant. Maar maar die zitten nu ook aan de retailkant. Yeah. En door allerlei hoogwaardige IT-systemen binnen die retailorganisaties... Uh, kunnen de retailers veel sneller alle informatie krijgen... en complexe materies verwerken. Dus het gaat om schaalvergroting, merkbouw, personeelsverbetering, IT-verbetering. En dat heeft geleid tot een verschuiving eigenlijk in het voordeel van de retailers. En werd de fabrikant dan ook gezien als arrogant? We moeten hem te pakken nemen, want hij heeft veel te veel macht. Absoluut. In ieder geval, zeg maar, in het verleden... werden die fabrikanten als arrogant gezien. Maar nu is het net andersom. Nu worden uh, de retailers door de fabrikanten uh, als arrogant beschouwd. Maar blijft het feit dat de retailers natuurlijk de basis over het schap? En daar gebeurt het. Ja. De, de, je ziet gewoon dat die machtstoename naar de retailers... heeft er alles mee te maken. Het is evident. He, ze zijn de baas over het schap, zoals je dat zegt. Uh, ze kunnen ook heel snel succesvolle producten van merkfabrikanten... kopiëren in het huismerk... Uh, de retailer bepaalt ook wanneer een producent of een product van een merkfabrikant... in de aanbieding of in de promotie mag en tegen welke condities. De retailer beschikt tegenwoordig over grote marketingcommunicatiebudgetten. En de retailer heeft dus een hele grote invloed... ook op de prijzen van de merkfabrikant. Want Voor het wij geval thuis als u krijgen. denkt, wat is de retailer? Dat is gewoon de supermarkt. De supermarkt. Of de winkelier. De winkelier, ja. Het okay. heet retailer in ons vakken. Maar de consument is dus altijd de winnaar? Nou, eigenlijk wel. Want die, die, die consument wil natuurlijk lage prijzen hebben. Uh, bijna kosten wat kost. En we betalen in Nederland al, als je naar de supermarkten gaat kijken... Uh, betalen wij weinig, relatief weinig voor onze dagelijkse boodschappen. 2% minder dan wat ze in de rest van Europa betalen. En ten opzichte van Duitsland, België en Luxemburg, van 10% minder. Dus ja, als consument hebben wij daar baat bij. En laten de fabrikanten het erbij zitten dan? Zo. Nee, want die, die fabrikanten... het gaat allemaal vaak over de rug van die fabrikanten heen. Dus er is een fabrikant... Verharding, nu van een sprake tussen de strijd tussen de fabrikant en de, en, de, en, de, en de supermarkt bijvoorbeeld. Die fabrikanten hebben te maken met stijgende uh, grondstofprijzen. Die willen zich graag doorberekenen uh, naar, de naar de retailer toe, ja. naar de supermarkt toe. He, als dat, de, de grondstoffenprijzen zijn met 25% gestegen. Als ze dat echt zouden doorberekenen naar de consumentenprijzen... zou dat 8, 9% prijsstijging met zich meebrengen. Maar de prijzen zijn maar 2,5% gestegen de laatste tijd. Maar zoeken ze niet naar andere vormen van distributiekanalen dan? dan ja, dat doen ze. Absoluut, want ze zijn er wat dat betreft zat hoe ze in feite veelal gecoeineerd worden door de, door, de, door de retailer. Dus ze zoeken bijvoorbeeld het internet op om hun producten rechtstreeks dus over de hoofden van de supermarkten heen te verkopen. En daar kun jij een voorbeeld van noemen. Een mooi aardijmen? voorbeeld is nu heel actueel Unilever. Unilever gaat nu zijn producten verkopen, althans een deel daarvan, via een website, trus.nl. Trus? Trus, ja. Van Adegheim? Van... Nee, ja, vroeger. Truus van Adegheim. Yeah? Uh, uh, en ook onderzinsbruik, klaar is Kees. En uh, dat zijn gewoon producten die je via het, web net, uh, via het web kunt kopen. Dan moet je denken aan, nou ja, goed, allerlei producten van uw leven. Anderloon, Dolph, uh, Robijn, Ax. En die kun je in, uh, zeg maar, een bundels kopen. Je koopt dus altijd, uh, uh, zeg maar, Anderloon shampoo en Anderloon conditioner. En als jij voor 45 euro besteedt via trus.nl... worden die producten nog een keer gratis bij je afgeleverd. Dus, dus gaat de webwinkel... Grijpt de macht? Nou, niet helemaal de macht. Kijk, in Nederland worden uh, schoonmaakmiddelen en huidverzorgingsproducten... voor 1% gaat via de webwinkel. In Engeland is het overigens al 10%. Maar je zult zien dat je een soort uh, ja, multichannel aanpak krijgt. Dus meerdere kanalen, zowel offline, dus gewoon via de winkel... als online via het internet. Charles Bormans, graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. De televisie vanavond, 24 uur met... Wanneer, waarin uh, Wilfried de Jong een Edmond doorbrengt... met de kunstenaars-tweeling Angelique en Lisbeth Raven. Er is al heel veel gepubliceerd over deze tweeling. Hun gezamenlijke geschiedenis, de knellende band met elkaar... hun eetproblemen, hun succes in de kunst... En pas de laatste tijd leven ze min of meer gescheiden. En vanavond worden ze dus weer bij elkaar gebracht... door Wilfried de Jong dus, om vijf voor negen op Nederland 3. Tegenlicht gaat over de Occupy-beweging om negen uur op Nederland 2. En er is nog een documentaire over hoe Londenaren omgaan... met de financiële crisis om kwart voor twaalf op Canvas. En dan wijs ik u nog graag op de nieuwe dramaserie Kings... het verhaal van koning David dat zich afspeelt in onze moderne, eh, moderne tijd. Werd in Amerika voortijdig van de buis gehaald... vanwege tegenvallende kijkcijfers, maar de trailer... Ziet er goed uit. Op middernacht, op RTL 7. Jurgen van den Berg, ben jij dan nog wakker? Dat weet ik niet. Nou, misschien nog wel. Uh, wij gaan zo meteen praten over het uh, dagblad De Pers. Dat bestaat uh, vijf jaar. We bellen zo meteen even met hoofdredacteur Jan-Jaap Heij. En in Stand.nl om half twee. De stelling, het beleid van staatssecretaris Bleker is schadelijk voor de natuur. En met ons meepraat al Ger Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA. Maar die is voor dat beleid. Dat, dat denk ik ook. Ja. we zullen het horen.